Christiaan Bonenbakker met het NOS Journal. 14 infrastructuurprojecten zijn met zeker 2,5 jaar vertraagd... vanwege een tekort aan stikstofdeskundigen, meldt minister Harbers van Infrastructuur. De experts zijn nodig om de verplichte stikstofberekeningen te maken. Harbers heeft besloten dat bepaalde projecten voorrang verdienen... zoals de A20 in Zuid-Holland en het knooppunt Hoevelaken. Andere projecten moeten daarom wachten. Zoals de verbreding van snelwegen in Noord-Holland, Brabant, Twente en Flevoland. Als provincies beschikken over stikstofdeskundigen die de berekeningen kunnen maken, zou de vertraging nog kunnen meevallen. Het college van Almere is gevallen over de Floriade, die een miljoenenstrop is geworden. Gisteren werd bekend dat het nog eens 34 miljoen euro kost om de tuinbouwtentoonstelling tot oktober open te houden. Eerder gaf de gemeente Almere al ruim 40 miljoen euro uit aan de Floriade, geld dat niet meer wordt terugverdiend. Het evenement ging in april van start en heeft tot nu toe ruim 230.000 bezoekers getrokken, terwijl op drie keer zoveel was gerekend. Het aftreden van de wethouders heeft vooral symbolische waarde... want in de komende maanden zou toch al een nieuw college aantreden. In Kerkrade is een man om het leven gekomen na een ruzie. Zijn lichaam werd gistermiddag voor een speelgoedwinkel... in de Limburgse plaats gevonden. Eerst dacht de politie nog dat het ging om een verkeersongeval. Maar uit onderzoek blijkt dat de man kort voor zijn dood ruzie had... met een andere man. Die reed hem aan toen hij in zijn auto wilde vluchten. Het slachtoffer overleed ter plekke. De gevluchte man is nog niet gevonden. Het weer. Vannacht buien, eerst nog met kans op onweer. Minima tussen 16 en 19 graden. De dag begint met veel bewolking. In het midden en noorden regent het dan. Hier en daar ook wat zon. Smiddags vooral in het oosten opnieuw stevige buien. wordt 22 tot 24 graden. In het weekend is het wisselvallig. Met wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Ook maandag is het wisselvallig. Daarna keert het zomerse weer terug.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 De zomer is jouw keuze. baby, baby, baby, baby, En boom.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 on the Nou ja, had alle was populair, hij was zo er, er, er so hij had flair. Hij was een was een rockidol. En alles, we kamen druk met hem te 180 und es war irgendwie No Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen Frauen und in seinen Punkten Er war een Superstar, er war super so polär, er war zu exalt genau das war sein Pferd. Er war ein Wetter-Ose, war een Rock Kiddole und alle such so hart zu kaufen, rock mir up. Ja. I care about no government warning about that promotion I'm can take life of the damn they're building It's a through the on the 45 Well, it's the brim through the basher on the...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 negen